Het veiligheidshuis van de gemeente Nijmegen functioneert uitstekend. 3.4 Een transparante overheid In een open en betrokken gemeente staan de inwoners centraal en stelt de lokale overheid zich dienstbaar en betrokken op. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente goed op de hoogte is wat er onder haar inwoners speelt en hoe het beleid er voor Nijmegenaren in de praktijk eruit ziet. GroenLinks wil dat mensen meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat Nijmegenaren mee kunnen denken over en invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die hen raken. We willen daarom vaker gaan experimenteren met nieuwe mogelijkheden om invloed uit te oefenen, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Ook op digitaal gebied maken wij Nijmegen meer toekomstbestendig. Met digitale beveiliging en open standaarden zorgen we voor een goede IT-infrastructuur die toekomstbestendig is en de gemeente zo weinig mogelijk afhankelijk maakt van enkele commerciële aanbieders. De norm wordt dat publieke data openbaar toegankelijk en te gebruiken zijn. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat in principe alle informatie, overwegingen en besluiten van de gemeente openbaar zijn. Openbaar... Tenzij, onze actiepunten. Punt 1. Nijmegen experimenteert met nieuwe en verschillende manieren van inspraak en communicatie. Hierbij staat inwinnen van informatie, uitwisselen van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen centraal. Punt 2. Inwoners van Nijmegen worden bij belangrijke beslissingen in hun omgeving betrokken. Niet alleen in het begin van de besluitvorming, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen en bij de evaluatie achteraf. Punt 3. Inwoners van Nijmegen krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving. Bewoners krijgen budgetondersteuning en de garantie dat hun voorstellen worden besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad houdt de formele bevoegdheid anders te beslissen. 4. Met meer ruimte voor burgerinitiatieven en buurtrechten vergroten we de zeggenschap van bewoners. Actieve bewonersgroepen krijgen het recht om het voortouw te nemen in de inrichting van hun eigen wijk en in het beheer van openbare gebouwen of ruimtes. 5. Iedereen heeft toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt vraaggericht, makkelijk vindbaar en in begrijpelijke taal aangeboden. Informatie over bestedingen, budgetten, geplande ontwikkelingen worden zo gecommuniceerd dat buurtbewoners op tijd op de hoogte kunnen zijn. Punt 6. De gemeente is een goede werkgever. Het gemeentelijk personeel is zoveel mogelijk in vaste dienst. Punt 7. Kwaliteit is het belangrijkste uitgangspunt als taken zoals de thuiszorg... Uitbesteed worden. Zaken als duurzaamheid en een goede omgang met personeel, zoals het werken met vaste contracten, vormen belangrijke criteria bij aanbestedingen. Punt 8. Bij IT-aanbestedingen zijn compatibiliteit, onder andere open standaarden en platformonafhankelijkheid, en minimale afhankelijkheid van leveranciers de norm en is er een sterke voorkeur voor open source. Punt 9. Privacy wordt het uitgangspunt bij bouw en beheer van alle gegevensbestanden door de gemeente. Persoonsgegevens die door de gemeente worden verzameld, moeten worden opgeslagen in Nederland. De gemeente is transparant over de informatie die wordt verzameld en de redenen waarom dit gebeurt. Wat hebben we bereikt? Er vond een G1000-burgertop plaats. De digitale dienstverlening van de gemeente is flink verbeterd. Met fietstochten door de wijken brachten we met zoveel mogelijk Nijmegenaren fietsknelpunten in kaart. En facturen worden op tijd betaald, zodat zelfstandigen uit de financiële problemen blijven. Financiën De financiële situatie van de stad is de afgelopen jaren verbeterd en op orde gebracht.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 Harriet Tiemens, Jasmijn van der Ploeg, Jup Bos-Koenraad, Hanneke Roosendaal, Pepijn Boekhorst en Sophie Hooiman, stagiaire.